Een vakantie maken we weer plaats voor onze crimiereeks. Goedenavond commissaris Van In. Ook een goeie avond, Bruno. Zeg, commissaris, zo tussen ons. Uh, vertel mij nu eens de waarheid. Al die doden vorige week op de Halloweenparty in de Wollenstraat. waren die echt dood? Halloweenparty? Doden in de Wollenstraat? Negatief, daar weet ik niks van. Maar, maar commissaris, ik heb uw stem duidelijk herkend... Vorige dinsdagavond tijdens de Blauwe Maan. Toen werd u opgeroepen omdat de gastheer tijdens die party in een kist was gekropen en er niet meer uit kon. Bruno, ge zijt me hier iets op de mouw aan het spellen, hè? Maar commissaris, u moet het niet ontkennen. De doden vielen daar bij bosjes en zelfs uw vriendin Hanne was erbij. Hanne dinsdagavond? Onmogelijk, Bruno. Het was haar verjaardag. We zijn gaan eten in het karveeltje. Maar, oh, fijn. Ik heb zelfs brigadier Versavel herkend op die Halloween 5. Ja, luister eens, Bruno. Waar Guido s'avonds overal uithangt als hij geen dienst heeft, is niet mijn zaak, hè? Weet jij altijd wat uw collega's doen als ze de deur van hun bureau hebben dichtgetrokken? Ja, niet altijd, maar toevallig op 31 oktober wel. Want de meesten waren zelfs samen met u op dat fameus feest met al die doden. Bruno, ik weet dat jij een hele clevere jongen bent. Maar om mij in het zak te zetten, zult je toch heel vroeg moeten opstaan. Dus u blijft erbij. Geen commissaris van in vorige week dinsdagavond rechtstreeks te horen op Radio 2. Zo zeker als jij en ik hier nu zitten, Bruno. Goed, goed, commissaris. Ik vraag het even aan onze technicus. Mark. Mark, vraag jij even uh, de band op van de uitzending van vorige week, dinsdag 31 oktober? Komt ten orde, Bruno. Bon. En voor de rest, commissaris? Alles rustig in Brugge? Affirmatief. De horde toeristen van vorige week met de herfstvakantie zijn verdwenen... en de omgewaaide bomen opgeruimd. Ah, niet speciaals dus? Nee. Maar vanaf morgen komt er wel een ploeg van Radio 2 de activiteiten van de bijzondere recherche gedurende enkele weken opnieuw op de voet volgen. En er loopt momenteel geen enkel belangrijk onderzoek. Dat zal dus een probleem worden. Ah. Geen enkel moordje. Links, rechts. Hm? Hm. Of een gewapend overvalletje. <laughs> misschien een bommetje dat op ontploffen staat, hè? Ik moet u teleurstellen, Bruno. Brugge is een veilige stad. Ja, in dat geval zitten we met een serieus probleem. <laughs> Ik heb er sterk vermoeden van wel. De band staat klaar, Bruno. Ah, Laat maar horen, Mark. Ah, goedenavond, meneer de hoofdcommissaris. Gij komt als groepen. Eh, dat ben ik ook van in. En eh, waarom hebt u mijn advies nodig als ik vragen mag? Wel, uh, kent u dit gebouw hier, meneer de Kee? Eh, uh, ja, ja, ja, natuurlijk. Uh, alle bruggelingen kennen toch dit historisch pand, denk ik? De voorgevel, ja, ja, dat zal wel. Maar ik denk dat mevrouw de substituut bedoelt aan de binnenkant. Ja. Ben, bent u ooit in deze kelderruimte geweest? Was ik dat? Ja. Maar dat kan niet. Ik was die avond... U was inderdaad in Brugge, commissaris, en nog wel rechtstreeks bij Radio 2. Graag uw verklaring. Houd er wel rekening mee dat alles wat u nu zegt... achteraf tegen u gebruikt kan worden. Eh, uh, sorry. Uh, met Van In? Ja? Nu direct. Ik kom onmiddellijk. Ja, eh, uh, sorry Bruno, ik moet dringend naar Brugge... Morgenochtend om zeven uur begint daar de autopsie van Vijf Lijken, die vorige week dinsdag gevonden zijn in de ondergrondse rijen. Maar dat is nu net wat ik wilde zeggen. Dus commissaris, toch een verhaal morgen. Je <laughs> Ge gerust zijn. Zeer goed, Geven we nog een paar maanden en we controleren die ganze toeristische industrie hier in, in Brugge. Wonderbaar, Maurits, wonderbaar. De nieuwe burgemeester spartelt daar een beetje tegen. Hij kan dat proces wat vertragen, maar dat is alles. Maar voor Pasen is alles in orde. Goed wissen. En ik sage het nogmaals: wenn wir Vlamingen etwas beloven, dan halten we ons aan. <lacht> Sprechen macht schulden, man. En zahlen macht schreden. Bestel ik nog een flasje champagne? Nee, nee, nee. Ik ga schlafen. Nou, al. An mijn vlucht moet in het avond, dan is het om zeven. Ja, ik verstehe. En met die rotschnee daar buiten overal. Dat zal langzaam varen zijn op die autobahn naar Brussel. Schlafen Sie wel en doe die grusse in München. Zal niet mankeeren. En ja. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> nogmaals, Dietrich. Brugge is geen probleem meer. Nog een wenig geduld en die miljoenen van die toeristen zijn in de pocket. Ik glaube dich, Maurits. Tschüss. Auf Wiedersehen. Zeiss, dann... oh. das heißt, das ik heißt, werde vervolgd. For your father, poor Lou. Dat alleen. Hé, moet Hé, moet ik je wakker? Hé, hey, kom, Word een keer wakker? Ik hoop van niet uit te willen, ze ook net. Hé, hey. hey, kom, stel ik je recht. Kom, kom, gooi een beetje aan. Kom aan. Ik dacht dat hij jong over moet zeggen. Miljard is niet hoor. Dat is god van miljarden. Met hulpcentrum 100, Goedemorgen. Ja, hallo. Uh, ze, er liggen hier een vindtotenboek. Kun je grappelt u in sturen? Mag ik uw naam alsjeblieft? U was met een GSM, met wie spreek ik? Met Sino. Sino Kallebout van de vuurkar. Maar Oostje, beetje, want die vent. Waar vindt... bevindt u zich? Uh, in, in de Blinde ezelstraat. u stond de brug uit de zee. Ik passeer niet eens van op mijn ronde. Is het slachtoffer bij bewustzijn? Maar bang, nee, mijn Volgens mij honderd het niet langer mee trek. Nou, je houdt het niet rapsieblos. Het is een Meneer Kallebout, blijft u nog even bij het slachtoffer? Ja, we gaan ja. onmiddellijk iemand sturen. Voilà wel, voilà, Andréetje. Zit je zo weinig van zijn jongen? Zit je nu weer met je dag? Ja, kijk, ik van Nuna gaan eten, want karveeltje in Blankenberg. Verdommeza. Ja, je gewond met de lotto's eerst. Op een land op die kar, hè. Ben je invité? Zit ja, ja. je hier niet heen een keer in je voeten onder tafel, misschien? Stufijnza, ah, maar, maar ik... Je ik... moet je vrienden weten te kiezen, hè. Ik kom liever zaven, het is goedkoper en kijk ik ook mijn specialiteiten, weet je? Oh ja, wat? wat Mathieu is dan een goede soekroet bijvoorbeeld? Of een nacht de water Dat goed, kom we komen vanavond bij u in. <laughs> we betalen aan wagen 34, kom in wagen 34. Josa, hey, de officier van wacht zaven, Dan moet het serieus zijn. Tuurlijk, weer Just een juiste woord aan mijn mottenbinder in een miljard. Wagen 34 luistert, kom in over. Ongeval in de blinde Ezelstraat, Karin? Nee. We geven u onmiddellijk ter plaatse, over. Zijn er gekwetsten, over. Eén. de ambulance en de muggen zijn onderweg, oké? Ja, over. Over en uit. We zijn bij de serieus, hè, in de blindezenstraat, sterk. hoe kun je dan de vrongelen? Wanneer moest je je voetjes onder tafel gaan steken, Andreetje? Wanneer was je weer? meer om een je weet. vroeg om in die diensten, hè, jongen. Goedemorgen meneer. Uh, ook een goedemorgen. Goeiemorgen. Hoe uh, is uw naam? Nou? Kalleboot, van de Vulneskarakter. En ja. u het zien gebeuren? Ik ze met mijn GSM. Ja, maar nee, nee, nee. het accident bedoelen we. Ah oh, nee, dan niet. Dan kan je vent gevoel, mee. Ja. Door lagen ze, hm. in de muur. Ik ja. dacht net dat was omdat mijn stick in zijn kraag had. Is stond nog een stonk alcohol, dat was gevolgd een verre te volgen. Maar toen zag ik al dat bloed. Waar, waar, wat dat bloed? Ja, hier zo. Op de van zijn hoofd, als slaap, ze slaapt. Ja. ja, Maar wat er van het vallen of. Dat weet ik niet meer. Ik heb die dokter daar juist bezig hoorde, een val lijkt mij uitgesloten, zei hij. Ah. ik Ik ken ook het wat gehoord van de schedelbreuken. Dat ah, nou, is hier natuurlijk wel lekker met die snijm over die nu zo zwaar te volgen. Heeft het slachtoffer nog iets tegen u gezegd, meneer? Uh, hoe was de naam ook weer? Kallebouw. Uh, Kallebouw. Nee, maar dan gaf weer geen kijk meer. Ah. Ik zei het, je moet hier al een hele tijd gelegen hebben. Ik mm. wist zelfs op een bepaald moment dat het nog dood was. Ja, het is niet alleen die wonde, het is ook die koede. Hoe lang kunnen mensen zoiets vullen? Een heraplast van onderkoeling. Hè? Ja, ja. ja. Dan, dan af te wachten, dat de haftewacht te natuurlijk. Maar zo piqueur zijn zijn gegeven, zeker 15 centimeter. Los is een hart. Ik heb m'n kop omgedrood van de magen, begon dat te uh, ja. wat doen we ermee? Dat kan ook een aanrading zijn, hein, Karin. Ja. Geen risico's pakken. Dus uh, de straat afzetten en kijken of dat we geen sporen vinden. Ja, zeg, uh, zouden we voor de laatste niet beter van in verwittigen? Ja, ja, maar we gaan toch niet wachten, zeker, dat meneer wakker is. Hé? En weer overuren draaien zeker. Nou, kan ik links of rechts een keer rondkijken. Pak je ondertussen hier uh, een verklaring af van meneer uh, ja? Hm. Is een spaghetti ook goed voor vanavond? Ja, toch hoor, nee. Die werden vervolgd. In jouw plaats zou ik niet klagen, Pieter. Je hebt zelf om meer zondaguren gevraagd. Guido, ik heb vannacht geen oog gedaan. Mijn kop staat nu niet naar het oplossen van een moord. En ik haat het ziekenhuis. Ja, hij is nog niet dood, hè. Volgens een van de verplegers van het AZ hier is zijn toestand wel kritiek. Het subduraal hematoom loopt meestal fataal af. Wat wil dat zeggen voor een gewone mens gelijk ik? Eh, uh, Schederburg met die wendige bloedingen, sorry. En dan nog een Duitser. Heb je al een PV gezien? Nee, daar zijn ze mee bezig. Nou, ik hoop dat de officier van Wacht het parket heeft ingelicht. Als hij zauberkraut naar het Walhalla verhuist, kunnen zij de zaak van ons overnemen. Ben je dan niet nieuwsgierig? O, geweldig. Het motief kan interessant zijn. Geld was het in ieder geval niet. Het slachtoffer had een goede 800 mark en drie kredietkaarten op zak. Maar hoeveel hebben ze misschien niet gepikt? Nou, er zijn vier agenten met het buurtonderzoek bezig. Dat zal veel geven. Voor zover ik weet, woont er geen kat in de blinde ezelstraat of de, op de burg. De concierge van het stadhuis, hè, die heeft al verklaard dat hij rond half drie gestommel heeft gehoord. Heeft hij ook iets gezien? Negatief. Hij is pas opgestaan toen hij de sirenes hoorde loeien. Voilà, wat heb ik gezegd? Zo'n ziekenhuis is al niks voor mij. En intensieve zorgen, dat is helemaal klote. Dan ja, vertel dat aan de mensen die ze hier doorhalen, Pieter. Zijn er al foto's gemaakt van onze mof? Ik heb Klaas Vermeulen gebeld en met een beetje geluk zien we straks in de cafetaria hier. Een bloedonderzoek? Daar weet ik nog niks van. Wie midden in de nacht door de sneeuw ploetert, komt volgens mij niet van de cinema. Zou me niet verwonderen als onze vriend de bloemetjes heeft buiten gezet. Dronkenschap is geen reden voor doodslag. Anders... Anders leefde ik al lang niet meer. Wil je dat misschien zeggen? Ik zou niet durven. Allee, waar moeten we hier nu zijn? Vrede, dat is een balie. Uh, Goedemorgen, heren. Politie, juffrouw. We hadden graag de dienstdoende de dokter, gesproken. Ja, en uh, u bedoelt? De arts die verantwoordelijk is voor het medisch urgentieteam. Dokter Arends, juffrouw. En het is dringend. Ja, maar dat zal niet gaan. Oh, nee, waarom niet? Nee, dokter Arends is een kwartier geleden opgeroepen. Maar hij is nog in het ziekenhuis. Jawel, maar uh, hij kan. Doe niet... maar lol, lolkind en trommel hem op. We onderzoeken een poging tot moord. Het slachtoffer heet Muller en dokter Arends heeft hem de eerste zorgen toegediend. Ik weet niet of ik hem zomaar nu mag storen. Ja, wat ik niet weet is of gij vast benoemd zijt. Anders zou het wel eens kunnen zijn dat je hier de volgende maand niet meer zit. Ja. kom aan. Ja, laat me maar doen. Ik ken al die excuses van die witte luxe beesten. Ze zijn er nooit als je ze moet spreken. Wel, jevrouwke? Ja. Bon, ik zal proberen of ik dokter Arends kan bereiken. Daar hè? begint er al op te trekken. Zeg dat we hier op hem wachten. Dokter Arens voor Bali. Pieter. Ja? Mag ik eens wat vragen? Geen geld. Scheelt er iets? Maar nee, ik heb het toch gezegd, niet goed geslapen? Iets verkeerd gegeten gisteravond. Nee, nee. Ja, wat dan? Maar niks. Pieter, ik ben er bijna zeker van ja. dat... Uh, goedemorgen, heren. Dokter Arends. Goedemorgen. Hier willen mij spreken? Goedemorgen, adjunct-commissaris Van In... en dit is mijn collega Guido Versavel... Het gaat om Dietrich Muller, de Duitse toerist die... Ja, die patiënt wordt nu geopereerd en is er bijzonder erg aan toe. Het is dus absoluut uitgesloten dat hij hem kunt ondervragen. Natuurlijk, dat was ik ook niet van plan. Ik veronderstel dat hij in een coma ligt. Daar kan ik me helaas niet over uitspreken, commissaris. Het beroepsgeheim, Pieter. Niet waar, dokter. Kijk... Zelfs als de ingreep succesvol zou zijn, zal meneer Muller nog een paar weken in communicado blijven. Dokter, ik begrijp dat iedereen zijn werk moet doen. U verzorgt zieke mensen en wij proberen een dossier af te handelen. Ik zou het op prijs stellen als u mij de persoonlijke bezittingen van Muller liet inkijken. Ja, maar geen probleem, maar laat mij met rust. Het is hier een gekkenhuis. Uh, juffrouw Mirjam. Ja, dokter. Soms voor de heren. Hè? Natuurlijk. Dokter, nog één ding. Is het te veel gevraagd om ons op te bellen als u meer nieuws hebt over de toestand van Muller? Nee, nee, nee. Ik laat wel iets weten, oké? Okay? Dank je wel, dokter. Zeker. Uh, Heb je nog een ogenblik, heren? Ik haal even alles naar jullie. Dat is heel vriendelijk van u, juffrouw. Dank je wel. Zeg, je moet zo niet slijmen. Ze doen niet nee. meer dan hun verdomde plicht. Oeh. Nou, daar juist tegen Arends ook al. Het beroepsgeheim, niet waar, dokter? Wat dacht je? Ik een homo-truckendoos boven om nee. hem wat milder het was te Eerder mijn beleefde mannen-truckendoos. Nee. Ik wist niet dat hij het verschil zou zien met jou. Zo'n rot humeur waar jij vandaag mee rondloopt... en dan maar volhouden dat er niks scheelt. Het zijn mijn zaken niet zeker. Oké, oké. Er is inderdaad iets. Ah, eindelijk. Maar gaat het voor u, hè? Wat is het? Probleem met Hannelore? Met de bank. De bank? Ik zit al een tijd serieus in troop en kan mijn hypotheek niet meer betalen. Ja, vraag dan uitstel. Dat heb ik al eens gedaan. Ze willen niet meer. En dan? En dan? En dan. Dikke zit natuurlijk. Hoe? Ze dreigen ermee mijn huis openbaar te verkopen.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 Cappuccino? Ja, duvel serveer ze die Pieter. zijn hier in de cafetaria van een ziekenhuis, en wanneer? In... Dat me dat nog niet opgevallen was, zet maar neer, Guido. En vertelt gij Klaas, hoe zit het met de foto's? Ik heb ze, maar verwacht niet de beste kwaliteit. Die dokters denken precies dat een foto de gezondheid van hun patiënt kan schaden. Ik ben tevreden met een redelijke afdruk, zoals deze bijvoorbeeld. Huh? Wat is dat? Een oude foto die we gevonden hebben tussen de persoonlijke bezittingen van Muller. Bekijk die eens. En wat wilt gij dat ik zie? Valt er u niks op? Een detail? Iets wat niet rijmt? Quelque chose de suspect? Dat is de Madonna van Michelangelo uit de Lieve Vrouwenkerk. Ja, en dat is alles. De kwaliteit is niet slecht. Maar het licht staat me niet aan. Hoort je dat, hierdoor? Het licht staat er niet aan. Het beeld staat buiten, kerel, tussen vegetatie. Ja, en dan? En dan? Bij mijn weten groeien er geen plantjes in de Lieve Vrouwenkerk. Hoe? Je wilt zeggen... Ik wil niks zeggen. Wat ik wil is dat jij uitvest hoe dat kan. ...of die foto getruckeerd is, wat dat beeld daar doet... ...en wat voor plantjes dat zijn. Ja, zeg, nu vraagt je me wat. Ja, wie is hier de expert in zakenfoto's? Ik zal mijn best doen, maar... Ja, maar wat? Ja, een serieuze analyse zal wel even duren, hè. Tegen morgen vroeg is goed. Wat, lief? Oh, kan het tegen vanavond dan. Een of andere dat gaat vermullen je toch eens een loer draaien, Pieter. Zoals jij die iedere keer aanpakt. Hidokke, van dik hout zagen ze planken. Als je die gast niet achter zijn veren zit, kunt je wachten tot zijn jutte mis. Commissaris? Ja, Karin? Er is een fax voor u, van de zekere dokter Arends. Geef maar hier. Alsjeblieft. Goedenavond. Wat schrijft hij? Herr Muller was vannacht goed geladen. Er zat 2,1 promille alcohol in zijn bloed. in. verzuigel op mijn bureau. Onmiddellijk. Jawel, commissaris. Dat ze de kezenbloed nog niet onderzocht hebben. Op alcohol? Nee. Op machtswellust. Ja, ga zitten. Je, eerst dit, hè. Ik wens wat we gaan bespreken binnen deze vier muren te houden. Akkoord? Akkoord. Geen probleem, commissaris. De zaak is te de delicaat en zou nodige paniek kunnen veroorzaken. U maakt me wel nieuwsgierig. Waar gaat het over? Wel, uh, over dit hier... Een paar uur geleden heeft het stadsbestuur een brief ontvangen. Ik lees u een stukje van voor. Meneer, we hebben er genoeg van. Het Vlaams imperialisme moet worden gestopt, als het niet kan door overleg dan door geweld. Indien de Vlaamse houding tegenover Wallonië niet drastisch verandert, zullen wij niet aarzelen ons verzet duidelijk te maken door het plegen van aanslagen. Brugge met zijn vele historische monumenten lijkt ons een geschikt doelwit. Wil u verhinderen dat uw stad de eerstvolgende dagen en weken beeft onder het geweld van dynamiet? Dan rekenen we op uw medewerking. Het hoeft niet onderstreept hoe een dergelijke campagne niet alleen uw cultureel erfgoed zware schade kan toebrengen... en mogelijk dodelijke slachtoffers zal eisen, maar tevens nadelig kan zijn voor de belangrijke bron van inkomsten... die het toerisme voor uw stad betekent, enzovoort, enzovoort. Zo gaat het nog een tijdje door. Ja, zeg. Het is niet om te lachen, hè, Versavel? En ik dacht dat België uniek was. Het enige land in de wereld waar etnische problemen... Nog nooit bloed vloeien. Is die brief getekend? Uh, ja, enfin, het origineel dat de burgemeester heeft. Hè. Dit is een vertaling, dat begrijpt u wel. Hè? Door wie? Getekend uh, het MWR, Le Mouvement Wallon Revolutionaire. Nooit van gehoord. Maar het is een beweging die vooral in de jaren 60 en 70 erg actief is geweest en nu blijkbaar weer de kop opsteekt. Ik zou er niet de rap mee van stapel lopen. Het is misschien niet meer dan een grap. Of wat uh, nostalgie du passé van een stelletje Waalse dagdromers. Ja, de burgemeester wil geen risico lopen, daarvan in. Hij neemt de zaak ernstig en wil dat ze onderzocht wordt. Toch niet door? Door u, ja. Zou ik anders om uh, discretie hebben gevraagd, van in. Maar van commissaris, dat ook nog. Ik zit al een zat een Duitser op mijn dak. En nu moet ik mij ook nog gaan bezighouden met een paar mafkegels die terroristen willen spelen. Het kan meer dan een spelletje zijn van in. Als je een beetje de politieke actualiteit volgt... dan weet je dat de voortschrijdende federalisering de wale pijn doet. En nu is er meer sprake van het splitsen van de sociale zekerheid. Dat zou meer dan 100 miljard kosten. Is het dan zo waarschijnlijk dat bij sommige extremisten het potje begint over te koken, ja? Commissaris, ik moet... Oh, als... uh, nog een ogenblikje. Met de key. Ah... Ah, ja, Annelies, ja. Uh, ja schatje, ja. Uh, natuurlijk dat ik u niet vergeten ben. Nee, nee, nee, uh, momentje, hè. Ja, uh, ik geloof dat ons gesprek ten einde is, mijn heren. U weet wat u te doen staat. Als u me nu alleen wilt laten... Ja, welkom, commissaris. Ah. Ja, uh, zeg, Annalise die afspraak die gemaakt hebben. om te gaan eten in uh, wat romantische... Zeg, dat uh, met die Sylvie? Dat hij nu met een analyse aanpakt. Geen idee, Pieter. Het liefde spat van de kever toont rare kronkels, dat weet je. Nou, zijn inschattingsvermogen ook blijkbaar? <laughs> dat hij denkt dat hij me met alles kan opzadelen. Dat ga je doen met die brief? Voorlopig niks. Maar je hebt gehoord dat ook de burgemeester het zich niet... Dat doe ik met elke zaak die ze mij geven, Guido. Ja. Ook die van herr Muller. En die komt nu eerst. 2,1 promille. Meneer is dus de hele nacht op zwier geweest. En niet te ver van de blinde ezelstraat waarschijnlijk. We weten dus waar naartoe vanavond... Maar al de baars in de buurt daar. Ah, zoveel zijn er niet die tot een stuk in de nacht open blijven. En een eenzame Duitser die zich glazen rust drinkt... die moet toch wel iemand opgevallen zijn zeker. Promille. Herr Müller is dus de hele nacht op zwier geweest. En niet te ver van de Blinde Ezelstraat, waarschijnlijk. We weten dus waar naartoe vanavond. Al die paars in de buurt, hè? Oh, zoveel zijn er toch niet die tot een stuk in de nacht open blijven. Oh. En een eenzame Duitser die zich Lazarus drinkt, die moet toch wel iemand opgevallen zijn, zeker. Hoe laat is het, Pieter? Uh, kwart over twee. Ah. Zijn je moe? Moe? Hoeveel kroegen hebben we nu al gedaan? Zes? Zeven? En geen spoor van Muller, hè? Ik heb al gedacht, stel dat hij zich in zijn hotelkamer heeft zitten bezatten... ...en daarna nog een nachtelijke wandeling heeft gemaakt. Ik heb twee agenten rondgestuurd om de gastenlijsten van de hotels te verifiëren. En? Nog niks gehoord? Tuurlijk niet, anders had ik het toch wel gezegd. Kom aan, we doen er nog eentje. Ja. De Mayflower en ik trakteer. Trakteer, ja. Ah, iedere flik in Brugge weet toch dat jij je medicijn dan gratis krijgt, zie ik. Nou, omdat de patroon mij zo sympathiek vindt. Daar. Ah, Pieter, goedenavond. Meneer. jean ja. Alles kits? Ja, ah, ja, ja. Zeg, dat is lang geleden, hè. ik hey, heb geluk, hè? Ah, ja? Ah, ja. Natasja is hier. Ah, ja. Hé, hey, dat amusement, hé. Somebody find somebody There's no telling where love may appear. Something in my heart. keeps say Hallo, Mario. Hey, Pieter. Wat zal het zijn? Whisky-cola. En voor meneer? Spabruis. Wat <laughs> wat nieuws? Ja, we zijn hier voor het werk, Mario. Dat is iets anders, hè? We zoeken een man. Ah, meestal zoekt hij het om een vrouw. En Natasha is boven, Ja, ze ja, ja, ja, ja, dat hebben ze al gezegd. Hier. kijk deze foto eens. Ja. Het is een Duitser, nee. zeker een muller. Zou hier gisteravond kunnen geweest zijn? Nee. nee. Weet je, Pieter, er komt hier zoveel volk over de vloer. Hè? Maar een Duitser, dat valt toch op? Oh, er zijn er ook stille bij, hè, Pieter. Waarom uh, zou ik die moeten kennen? Is er iets met die gast? Mario, ik stel hier de vraag. Oké, okay, oké. Okay. Nee, ik heb hem niet gezien. Maar pas op, misschien heeft hij in het salon hiernaast gezeten. Hè? Ik heb daar geen zicht op. Hè? spijt me. Alsjeblieft, gezondheid. Yes, gezondheid. En uh, voor meneer? Twee noppen, hè? Als onze vriend niet liegt, natuurlijk. Maar ja, Ik dacht dat, jij, dat hij jou zo sympathiek vond. Ja, dat wil toch niet zeggen dat ik mij door hem moet laten inpakken? Ja, probeerde hij dat? Zijn ogen niet gezien. Ze draaiden naar alle kanten. Dan zal je hem nog eens op de rooster moeten leggen. Oh, er is hier nog volk in huis. Oh, Ja, gaat toch niet. Pieter, alsjeblieft, begin dat toch niet opnieuw mee. Wat, opnieuw? Had we gewoon een paar vragen stellen, ja, niks anders? Ja, en van het een komt het ander. Je hebt nu van me loren, Pieter. Natasja, dat is verleden tijd. Toch niet voor een babbel? Een babbel. Zal maar weet dat ik niet in dit bordelje blijf zitten wachten tot jij uitgebabbeld bent. Wat vraag ik dat? Ga maar naar huis. Ik zal het allemaal wel alleen oplossen. Iemand die met zijn vingertje staat te zwaaien, kan de rust missen. Allee, kom, ah. hop, kruis de schip af. Uh. Ja? Hi! Oh, Peter! Oh, vriend Kom binnen, kom binnen! Wie lost die Oh, Peter! Het oh. is zoveel weken geleden! Oh, Natasja, rustig, rustig! Ik kom niet om. Enfin, ja, ik wil eens met u spreken. Bah. Spreken, ja. Zavondra, morgen. Eerst lief zijn voor Natascha, hè? Natasha voor Pieter. Kom. Toe, liepen. Oh, Mag ja, ik eens kindje? Oh, wat? Pieter niet meer van Natasha houden? Huh? Niet lief je? Jawel, jawel. Maar... Ik kom, ga zitten. Hier. Op mijn schoot. Ah, <laughs> oh, ik u gemist, weet je? Ja, ik u ook. En ik zal het goed maken. Beloofd? Beloofd. Maar eerst, uh, zit je gisteravond beneden geweest. In de bar. Waarom? Schatje, ja of nee? Uh, ja, een paar keer. En in het salon ook? <laughs> Natuurlijk. Uh, sommige klanten uh, liever niet veel volk, hè? <laughs> gij, gij toch ook niet? Ja, ja. <laughs> Heb je daar toevallig uh, deze kerel gezien? Wie is dat? Dietrich Muller. Wacht eens, um, ja, hij is hier geweest, ja. Uh -huh. Lang zelfs in Salon. Hij heeft laat zitten drinken. Ja, ze hebben het mij verteld. Uh, was hij hier alleen? Niet, er zat man bij. Uh, ook een Duitser? Kan ik niet zeggen. Um, groot was hij, al uh -huh. uh, wat ouder. Maar meer um, heb hem niet gehoord. Uh -huh. Anderen wel. Ja, Muller. Nee, nee, nee. Uh, andere, derde, zat aan andere tafel, in Hoekje. Hem wel goed gehoord, kwam van Hollandia. Een Hollander? Heeft hij met Muller gesproken? Mm, misschien, weet ik niet. Ja, wat zat hij daar te doen? <tacht> wat zoveel mannen hier doen, hè? De, drinken, naar mooie vrouwen kijken. Behalve, ik zeg het, hè, Muller en vriend waren hele tijd druk in gesprek. Ja, je hebt er echt niks van opgevangen. Opgevangen? Begrepen, verstaan. Oh, Pieter. Je weet wat vaste klanten hier zeggen. Wij beter niet naar luisteren. Vaste klanten? Bedoel je Muller? Nee, nee. Ik... Die andere dan, die vriend. Die kent je dus toch? Oh, wel... Zijn naam, Natasja Oh, Pieter. Kind, je denk... Aan denk aan uw verblijfsvergunning En aan wie je die te danken hebt. Da, da, ik weet... Hm. Ik zal zeggen naam van vriend. Straks. Hè? Gij eerst hier nog wat blijven. En wat lief zijn. Hè? Gij eerst Natasha tonen hoe graag jij haar zegt. Nee. Oh, je je kat. Kom. Kom. I'm close to paradise, will be with your kisses. Let me learn what you Kiss me once and then, we'll kiss me, kiss again And life will be ...groot was, hè? Ja. Uh, wat ouder, maar meer um, heb hem niet gehoord. Mm -hmm. anderen wel. Ja, Muller. Nee, nee, nee, andere, derde, zat aan andere tafel in Hoekje. Hem wel goed gehoord, kwam van Hollandia. Een Hollander? Heeft hij met Muller gesproken? Mm, misschien, weet ik niet. Nou, wat zat hij daar te doen? Oh, wat zoveel mannen hier doen, hè. <laughs> Drinken, naar mooie vrouwen kijken...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 Gij babbelt over Hollanders, mijn Natasja. Niet alleen dat, Mario. Oh, nee. Met de rest heb je geen zaken, kapito? Oh, nee, nee, nee, nee, nee, natuurlijk, natuurlijk. Maar een Hollander dus. Ja, volgens Natasja heeft hij de hele tijd alleen in een hoekje van het salon gezeten. Niet ver van Muller en zijn compagnon. Hé, hey, commissaris, dat kan allemaal zijn, maar ik heb het u gisteren al gezegd. Wat er in het salon gebeurt, daar heb ik geen zicht op. Nog een koffie? Een hey, één espresso's morgen is genoeg om voor te gaan... Oké, okay, dat het salon wat achterin ligt. Maar als er betaald moet worden, dan gebeurt dat toch hier? Ja, dat natuurlijk wel, hè, commissaris? En nee, herinnert u niet de rekening van een Hollander te hebben. Mag oh, wel van verschillende, zelfs maar allemaal toeristen, gelijk altijd, hè? Uw namen kent je niet. Zeg, commissaris, alstublieft, hoe kan dat nu? Ja, maar hoe betalen die gasten dan meestal? Op de Frank, juist. Ik denk toch niet dat je van die Hollanders een Frank extra krijgt, zeker. Nooit met een kredietkaart? Sommige. Wacht eens. Nu dat u het zegt. Laten. Er is er hier iedereen geweest en die kwam uit het salon, dat klopt. Iets met. Wacht eens, Vonkel venkel in zijn naam, als ik het mij kan herinneren. Hè. En dat was een Hollander. En die heeft mij zijn kaart betaald. Ligt het bonnetje hier niet meer? Ja, die gaan elke dag direct naar boven, hè, commissaris. Maar ik zou het voor u kunnen opzoeken. Ja, doe dat dan, Mario. En zo rap mogelijk. Ik kan hier moeilijk weg, hè, commissaris. Ah, zo druk is het nu toch niet, hè? Ik verwacht een paar leveranciers tegen negen uur. Hè. Tegen negen uur? Hoe laat is dat? Vijf voor. Laatblieft. Meneer Jaar, service, dus kom ik zelf nog te laat. Zijn ze tegenwoordig zo stipt in de Houwerstraat? Niks, nee, Houwerstraat, vent, ik moet weg. Ik heb een afspraak met mijn bankdirecteur. Zeg, zoek dat op van die naam. Ja, ja, ja, ja. Dag. Ja. Dag. Ah, goeiemorgen, meneer Vanin. Meneer Landevin. Hij komt u binnen, neemt u plaats, alsjeblieft. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Ik, uh, ik veronderstel dat u op de hoogte bent van mijn dossier. Nou, er is me iets bekend, ja. Maar zegt u me toch nog maar eens waar het precies over gaat? Ik sta vijf maanden achter met de afbetaling van mijn hypotheek. En een paar dagen geleden heb ik deze brief gekregen van de bank. Oh, juist, ja. Uh, vijf... Vijf maanden, maar dat kan toch geen probleem zijn voor een man in uw positie. Ik wil niet onbescheiden zijn, maar bij mijn weten ligt de wedde van een adjunctcommissaris niet bepaald van de stelage kant. Dus... Toch kan ik momenteel niet betalen, ik heb meer tijd nodig. Tja, meneer Van In. Me denkt dat de inhoud van de brief heel duidelijk is. U moet uw achterstallige schuld betalen. Ik heb meer tijd nodig, zeg ik. Vijf maanden is meer dan een bank zich kan parlementeren, commissaris. Meestal stellen we al na drie maanden een vordering in. Een overbruggingskrediet dan, een lening of een tweede hypotheek. Het kan me niet schelen, zolang ik mijn huis maar met rust slaat. Kent u iemand die borg wil staan voor u? Familie, vrienden? Ja, mijn probleem is tijdelijk, dat moet u toch begrijpen. Dat, dat doe ik zeker, meneer Van In. Maar zonder bijkomende borg moet ik u helaas teleurstellen. Dus ik hou van mijn huis, verdomme. Over een jaar ben ik er weer bovenop. Een jaar uitstellen? Dat, dat meent u toch niet? Waarom niet? Mijn hypotheek is nu al voor 75% afgelost. Waarom zou je me dan geen extra krediet kunnen toestaan? Een bank is geen liefdadigheidsinstelling. We hebben ook uh, financiële verplichtingen die we moeten nakomen. Ja, precies, of die ene hypotheek zal het verschil maken. Het is onze politiek al onze klanten op dezelfde eerlijke manier te behandelen, meneer Vanin. Waarom zouden we u toestaan wat we de anderen al geweigerd hebben? Omdat er ook trouwe klanten zijn. Die misschien meer zijn voor u dan een nummer. En die verwachten om waar nodig op enig begrip te mogen rekenen van uw kant. Ja, Oké, okay, maar ik, ik zal mijn goede beeld door. Ah, eindelijk, redelijke taal. Ik geef u nog één maand uitstel. Eén maand? Tot het einde van het jaar, Jan. Maar dat is niks. Eén maand, wat ben ik daarmee? Genoeg om het geld bijeen te zoeken dat u ons moet. En wat gebeurt er als mij dat niet lukt? <laughs> Dat weet u toch wel? Dan wordt het huis waar u zoveel van houdt openbaar verkocht. Ik heb trouwens vernomen dat het een prachtig pand is. Het zal vast niet ontbreken aan koplustigen. Ah oh nee? Wie dan? Belangstellenden zijn er toch altijd nu de huizen weer goed gaan. Maar wie kan ik u natuurlijk niet zeggen? Ik heb anders de indruk dat u dat wel kunt. Meneer Van In, u wilt toch niet zeggen dat. Ik zal u zeggen wat ik wil zeggen. Dat het wel hetjes is, meneer Lonneville. Dat ik dat slinkse gedoe van u beu ben. Slinks gedoe, pardon niet. Ik... Als u niet redelijk wilt zijn, dan kan ik er u toe dwingen. Weet u dat? Is dat. is dat een bedreiging? Nee. Een laatste aanbod om tot een vergelijk te komen. U woont toch in de Wollestraat, niet? Ja, maar. Een paar huizen voorbij de octopus. Inderdaad, ik Dat is toch dat café waar u kracht over hebt, al meer dan een jaar? Wegensnachtlawaai. Ik heb al verschillende keren de politie gecontacteerd, maar. Ja, maar het heeft weinig uitgehaald, hè? Zeg maar niks. Vooral tijdens de weekends is het er niet om uit te houden. En uw collega's laten maar begaan. Daar kan verandering in komen. Kunt u daarvoor zorgen, commissaris? Niet zomaar. Voor wat hoort wat. Ik zorg ervoor dat de octopus uw nachtrust niet langer stoort. En... en ik geef u uitstel van betaling. Fijn dat u dat meteen doorheeft. Drie maanden, minstens. En meer, als het nodig is. Dat ruikt naar chantage, weet u dat? Omdat ik een klacht van u ernstig wil nemen. Kom, kom, meneer Lonneveld. De deal is daarmee trouwens nog niet helemaal rond. Ja, wat wil u dan nog meer? De namen van de kandidaat kopers van mijn huis. Ja, maar ik zeg u toch, meneer Lonneville, het feit dat u zo voet bij stuk houdt in verband met mijn huis, bewijst dat u al weet aan wie u het kwijt kunt. Wat zou de bank er anders op korte termijn mee moeten? Om uw eigen woorden te gebruiken, u bent geen liefdadigheidsinstelling. Wel, wie zijn het? Uh -huh. Er zijn er verschillende. Ja, maar u bent uiteraard alleen maar geïnteresseerd in diegene die het hoogste bot doet. Van de of... Zijn naam? U garandeert mij dat de Octopus definitief in Als u op mijn voorstel ingaat, ja. Anders vrees ik dat een deugdoende slaap nog niet voor morgen is. Wel, uh, het is Die discone. discone? Het grote immobiliëkantoor? Tja. Waarom willen ze mijn huis? Het is een beroep, ik omzaar. Is huizen kopen en verkopen... En ze zullen waarschijnlijk wel het brood zien in de vette vispoort. Zwart brood dan toch. Want ik geef het niet uit handen. Drie maanden, meneer Van In... Minstens, heb ik gezegd. Maar u kan gerust zijn. Ik zal echt mijn best doen. Ja, zo ben ik me eenmaal, ziet u, meneer Lonneville. Als mensen mij hun goede wil tonen, ben ik niet iemand die dwars blijft liggen. Echt niet. een prettige dag gewenst. zijn het? Er zijn er verschillende. Ja, maar u bent uiteraard alleen maar geïnteresseerd in diegene die het hoogste bot doet. Zijn oh, naam? U garandeert mij dat de octopus definitief in Als u op mijn voorstel ingaat, ja. Anders vrees ik dat een deugdoende slaap nog niet voor morgen is. Wel, het is Die discone. Disconen? Het grote immobiliëkantoor? Tja, waarom willen ze mijn huis? Het is een beroep, commissaris. Huizen kopen en verkopen... En ze zullen waarschijnlijk wel het brood zien in de vette vispoort. Zwartbrood dan toch, want ik geef het niet uit handen. Die skone van de Rozenhuid Kaai, oh. die willen mijn huis. Zo ver zijn ze nog niet, hè, Pieter. Zo ver zullen ze nooit geraken. Zeker niet na nou, wat ik zo tussendoor ook nog vernomen heb. Tussendoor? Van Natasja. Ah, tussen de lakens dus. Gied het doel heiligt de middelen. Ja, als het doel is je relatie met Anneloren volledig om zeep te helpen... dan ben je goed bezig. Zeg, begin maar weer niet de les te lezen, ja, hè? Pieter Rutte is toch waar? Hoe ik met vrouwen omga, maak ik zelf wel uit. Hoort je me iets zeggen over uw vriendjes? Vriendjes? Frank en ik zijn al jaren gelukkig met elkaar... een beetje maar al te goed. Dat is te beter voor u, hè? Maar daarom graast niet iedereen altijd op dezelfde wij. Verandering van spijs doet eten zijn mijn pop maar altijd. Ja, tot je een keer een serieuze indigestie krijgt. He. Maar zwart... Wat heeft Natasja je dan wel verteld? Wie de man is met wie Muller de avond van de moord in de Mayflower is gesignaleerd. Eh, die Hollander, die Finkel. Ja, dat wist ik al van Mario. Nee, nee. Die andere met wie Muller tot in de vroege uurtjes heeft zitten zuipen. Ah, en dat was? Maurice Verkerke. De paas van Travel International? Waar we nu naartoe rijden? De touroperator, ja. Ik wil eens horen wat hij over dat avondje te vertellen heeft. Ach, misschien niet veel. Hoe weet je dat? Als hij inderdaad iets met de dood van Mullen te maken heeft... ...dan heeft hij vast al een alibi bedacht om zich in te dekken. Verkerken is niet de eerste de beste. Hij heeft contacten tot in de hoogste kring... ...en hij is een invloedrijk persoon zoals dat heet. Nou, moet je mij niet vertellen. Travel International is niet de enige pot waar onze vriend op steunt. Ah, nee? Ik ben aan de weet gekomen dat hij zo links en rechts nog wel een firmaatje heeft... ...dat hem nog meer macht en aanzien bezorgt. Zoals? Die Scona. Hap lief. Hij verkoopt niet alleen reizen, hij verhandelt ook huizen. Je verstaat dus dat ik niet alleen omwille van de link met Muller... met deze poenschepper wil kennis maken. Kenia, dat wordt dit jaar een fiasco, Jan. Trafiek is met 60% achteruit gegaan. En op Cyprus, dat dus is ook, mee een ander in de naar. Na die een bomaanslag. bom oh, aanslag. een ogenblik. Goedemorgen, heren. Morgen. Leverkerke. Welkom, ik uh, ben zo klaar. Neem alvast uh, een koffie. Hallo, Noord-Afrika. <laughs> Jan, als de mensen het woord fundamentalist op de televisie horen, dan raken ze massaal. Ja. ja, daarin heb je natuurlijk gelijk. Straks zouden we nog alleen Europa over en dat zit eiwil. In Spanje verhuur ze opnieuw geitenstallen. En in de Provence daar hebben ze campings met twee verdiepingen. Luister. Luister bel me een van de volgende dagen eens terug. Ik heb nu een dringende bespreking. Ja, ja, ja, ja. Dat uh, regel ik later wel. Dag, Jan. Uh, Mijn excuses voor het oponthoud, heren, maar het is hier altijd zo razend druk. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Ik neem aan dat u niet hier bent om een reis te boeken. We wilden u een paar vragen stellen, meneer Verkerke. Over. Dietrich Muller. Ach ja, arme kerel. Ik heb erover gelezen in de krant. Hoe is het nu met hem? Hij vecht nog altijd voor zijn leven. Och, jongen toch. U kende hem goed. Nou, vrij goed zelfs. Ik zou hem een gewaardeerde zakenrelatie durven noemen. Zijn ja. van de directeuren van Kinderman. De Duitse reizigigant. Juist. Wij van Travel International onderhouden geregeld contacten met hen En op die manier heb ik Dietrich leren kennen. Wanneer hebt u hem voor het laatst nog gezien? Voor het laatst? Nou, dan moet ik even checken bij mijn secretaresse. Lilian? Ja, meneer directeur? Kan je even nagaan wanneer meneer Muller hier de laatste keer is geweest? Zeker, meneer. En uh, komt er wat schot in de zaak, commissaris? Jullie zullen toch al wel over een paar aanwijzingen beschikken? Uh, er is een verdachte, maar daar kan ik natuurlijk niks over kwijt. Meneer de directeur? Ja? Meneer Muller is hier de 27e van vorige maand nog geweest. Dank je wel, uh, Lilian. De 27e hoort het. Dat is bijna drie weken geleden. Zoiets, ja. U bent zeker dat u hem daarna niet meer hebt ontmoet? Nou, meneer Van In. Ja, privé bedoel ik. Uh, vorig weekend. De avond van de aanslag? In de meevlauwe ja. U verdenkt er mij toch niet van dat ik iets met die zaak te maken heb? Dat is geen antwoord op mijn vraag, meneer Verkerke. Nee, nee, natuurlijk niet, maar van, uh, die avond is. Uh... Nee, dat had niet gekund. Waarom niet? Ik ben het hele weekend in Nice geweest voor een conferentie. In Nice? Beschikt u over getuigen die dat kunnen bevestigen? Gelooft u me niet? Maar al te graag, maar... Ja, ja, ja. als het over misdaad gaat, bent u de facto wantrouwig. We spelen graag zeker, hè? Ah, ja. Dan kan ik langs de een kant wel inkomen. Goed, uh, getuigen, zei u. Hoeveel willen we Tien? Twintig? Zal ik namen noemen? Nee, wacht, wacht, wacht, wacht. Ik kan u een bewijs zwart op wit bezorgen. Ah, ja? Mm. Lilian. Ja, meneer? De reservaties en tickets van mijn vlucht naar Nice, heb je die nog? Die zitten bij de onkostennota, meneer, zoals altijd. Maak er eens een kopietje van voor de heren van de politie. Komt in orde, meneer. Kopie is toch voldoende, heren, want uh, als u het origineel Nee, doet... nee, nee, dat staat. Mooi. Nog iets? Uh, niet direct, nee. Wij danken u voor uw medewerking en... Sorry dat we u misschien een verkeerde indruk hebben gegeven, maar het is onze taak ieder mogelijk spoor na te trekken en daarom... Ja, oké, okay, oké. Okay. Ik moet toegeven dat uw vraag me een beetje vrevelig maakte, maar ik begrijp u. Ik, het doet me zelfs genoegen vast te stellen dat de politie de zaken zo grondig aanpakt. Ja. Ik uh, denk wel dat u mijn naam nu van het lijstje met verdachten kunt schrappen, hè? Nee? Dat zeker. Had u nog graag een koffie gehad of mag ik u iets pittigers aanbieden? Nee, nee, dank u. Tijdens de diensturen wordt er niet gedronken. <lacht> Zabel. Heel wel, eh, meneer Versabel. <lacht> nee, nee, nee, nee, nee. Ah, ja, maar nee, zoals u wil. Als u me dan nu wilt verontschuldigen, ik heb nog wat werk. En over twee uur vertrek ik naar Milaan. Eh, we gaan u niet langer ophouden, bedankt. En eh, nog een goeiemiddag. Ja, vergeet u vooral de kopietjes niet. de deur rechts als u hier buiten gaat. Daar zit Lilian. Wij vinden het wel. Ja, zeg. Hoe noemen ze zoiets? Met deksel op de neus krijgen. Hij zat in misverdomme? Betrouwbaar hoor, die tips van Natasha. Nou, zo nog nogthans heel zeker. Ja, pak haar erbij gelegenheid toch maar eens over aan. Nou, gedenk toch niet dat ze mij belogen heeft. Ah. Welk voordeel kan ze daarbij gehad hebben? Geen idee. Jij bent de specialist die weet hoe je met vrouwen moet omgaan. tips Van Natascha. Nou, ze leek nogthans heel zeker. Pak haar er bij gelegenheid toch maar eens over aan. Gedenk nou, toch niet dat ze mij belogen heeft? Ah. Welk voordeel kan ze daarbij hebben? Geen idee. Jij bent de specialist die weet hoe je met vrouwen moet omgaan. Dag Pieter. Hallo. <tus> dat is lang geleden. Alles kits. Je verwacht toch geen preek, hè? Ik had een snipperdag genomen. Om op... te recupereren? Ja. ja. Van een zware kroeg uh, Hoe weet jij ah, Ik heb vanmorgen Guido aan de lijn gehad. Hij ja, kon natuurlijk niet weten dat jij vanavond al fit genoeg zou zijn... om op de parking van het gerechtsgebouw rond te hangen. Allee, kom, stap in. Straks ben je genoeg. Het zal direct warm zijn, hoor. Je zet dus niet meer kwaad op mij. Maar natuurlijk niet. Ik ben zo blij dat ik u ja. zie. Oh, ik heb van alles te vertellen. En, ja, je waart nog op kantoor, nog thuis te bereiken. Dus ja, heb... Ik ben veel buiten geweest de laatste dagen. Buiten? Ja, dat was niet voor mijn plezier. Dat ik al die kroegen heb moeten doen. En de Mayflower? Die ook niet, nee. nee? Heeft Gido daar iets van gezegd? Hoe moest dat dan? Nee, natuurlijk niet. Maar omdat je daar zo speciaal naar vraagt. Ja. Dat is voorbij, aan de horen. De Mayflower is voor mij al lang weer een kroeg. Gelijk een andere. Oké, okay. zoveel te beter. Ik heb je plannen voor vanavond? Niks speciaals. Wel, wat dacht je van Nico? Die Griek in de Ezel staat? Geen bezwaar. En ik trakteer. Helemaal geen bezwaar. Nou oh Peter, zit je daar nu weer zo krap voor? Ja, wat zal ik zeggen? Kijk naar de vogels in de lucht. Zij zaaien niet, zij maaien niet en toch... we, we, we zullen maar maken dat we aan tafel zijn. Want als jij eens begint te doen, is het de hoogste tijd dat je iets te eten krijgt. <lacht> Jij de laatste keer zo zat als ik kan niet bij mijn ouders binnen Maar het heeft toch geen twee maanden geduurd, hè? Mm, toch zeven weken en twee dagen. Oh. Maar we zouden het nu toch over iets anders hebben, hè? Dat is wel goed. Nu is goed. <lacht> de moord in de blinde Ezenstraat. Moord? Is Muller de pijp uit? Hij is vanmorgen aan zijn verwondingen bezweken, ja. Nu de procureur heeft onderzoek te Dirks met de zaak belast, maar toen ik hoorde dat jij met het onderzoek bezig werd, werd ik nieuwsgierig en dat is trouwens de reden waarom ik u vandaag probeerde te bellen. Op het omkopen van een politiefunctionaris staan strenge straffen, maar mm -hmm. voor een portie baklava verklap ik alles. Als ik in uw schoenen zou staan, zou ik me niet zo vrolijk maken, Pieter, van hem. Nee, de procureur was woedend toen bleek dat jij vandaag onbereikbaar waart. Hij denkt erover het onderzoek naar de gerechtelijke politie over te leven. Nou, als je denkt dat ik daarvan wakker lig... Maar Pieter, dan krijg je al eens een moordzaak toegeschoven en dan interesseert het u niet. Ten eerste, Hannelore, de Duitser was nog niet dood toen we aan het onderzoek begonnen. Wie zegt dat hij vermoord werd? Ik, ja. Hij was zo zat als een Zwitser. Oh nou, wie zegt het? Ten tweede, ik heb al genoeg zorgen aan mijn kop. Nou, nou. En ten derde, elke dode Duitser is er één Straks horen ze ons hier allemaal. En dan? Mag toch mijn gedachten gezegeld. En? Heeft het gesmaakt? Uh, absoluut, Nico. Ja, ja. Uh, Godige die geflambeerde was echt, echt heel lekker, ja. Nog een dessertje? Uh, baklava, ja. Meneer ook? Uh, zeker, ja, ja. Meneer, mag dan een dubbele portie zijn voor u? Dubbele? Waarom? Op kosten van het huis. Voor wat je daarnet gezegd hebt over de Dutsers. Ik ben van Kreetheim. En wat de Dutsers soms hebben aangedaan in de oorlog, hè, meneer? Dat mijn vader een fuzzelje hebt. En daarom. Wat dat meneer zegt, dat is maar al te maken. Ik breng hem zo. Ja, en <laughs> nu gij. Ja, Zie je wel dat de waarheid loopt? Pieter. Ik heb nog een paar goede moppen over Duitsers. O. Zal ik ze eens hardop beginnen vertellen? Als is de piet ja, Waarom? Kans dat we hier de hele avond niks meer moeten betalen. <laughs> Weet jij wat ik raar vind, Pieter? Dat we hier nog alleen zitten. En dat de fles met taxa al lang leeg is? Nee, in verband met die Muller-affaire. Oh, nee, niet opnieuw. Laat de doden in vrede rusten. De houding van Dirks. Ah. Weet je dat toen ik hem vanmorgen vroeg om mijn gegevens over het onderzoek door te spelen... ...hij vlak afweigerde? Nou, een onderzoeksrechter is na God de machtigste man op deze planeet, Anneke. In het kader van het onderzoek kan hij iedere maatregel nemen die hij noodzakelijk acht. Dus... Nou, oké, okay, je hebt misschien gelijk... Het is beter dat we realistisch blijven. Ja. En nu? Wat nu? Ja, we gaan hier toch niet tot morgen vroeg blijven zitten. Oh, heb jij een idee? Ja, dat je vannacht niet graag thuis zou willen slapen, <laughs> bijvoorbeeld. En waar dan wel? Oh, ik heb wel een adres. Ja, waar ik heel de nacht naar uw gesneur kan liggen luisteren, zeker. Gesneur. Met wat jij allemaal op hebt, ja Pieter, goed weten. Ja, ik dacht dan dus we kunnen dat van september nog eens overdoen. Ah, van September, met de open haar... ...Carmina Burana en een fles Cadre Noir. Nee, jij weet dat ook zo goed. Oh, Pieterke, wie zou die avond kunnen vergeten? Oh, wat is dat? Een ontploffing. Moet geen kleintje zo te horen? Nee. Goed dat ik geen dienst heb. Kom, betaal en we zijn weg. Voor een eigen mag je. <laughs> Wat is dat hier, mannen? Is het daar de derde wereldoorlog uit geboren? Oeh, weten weten nog van iets? Wat, André, ik kom er juist te binnen. Ja, de bureau staat hier opstaan. staan. is ah, nee, niet moeilijk, hè. Wat je mag voor een serieuze nacht, hè. We zitten met een terroristische aanslag. Ah, brief? A, wat hadden dat? In het centrum. Oh, mijn slachtoffers? Ah, ors is al Hier, hoe gezellig. André, alsjeblieft, he, is, dat niet een moment voor gister te doen. Ah, maar niet, hè, Karin. Een of andere zot heeft tien minuten geleden zijn standbeeld hebt geblazen. Wat, dan? Ja, ah, wat is dat hier, mannen? Is er daar de wereldoorlog uit gebroken? Oeh, we weten nog van iets? Maar André, ik kom er juist te binnen. Ja, de bureau staat hier op staan. Dat ah, nou, niet moeilijk, hè. Wacht u maar voor een serieuze nacht, hè. We met een terroristische aanslag. Ah, waar nee. Wat dat? Hè? In het centrum. Oh, mijn slachtoffers? Ah, ons is olien. Hier ook André, alsjeblieft, hè, zo. Het is niet een moment voor gister te doen. Ah, maar, meen het, Karin? Die een of andere zat tien minuten geleden zijn standbeeld heb geblazen. Wat, hè? Pardon? Guido. Ja, niet verstaan, uh -huh. Die sukkelert daar, daar zie je hem daar liggen. Onze grootste dichter is stukken en brokker. Ja, je hoeft niet zo neerbuigend te doen, Pieter. Beeldenstormen zullen blijven bestaan, maar zijn werk zal nooit vergaan. Dat zijn ook maar karamellenversen, hè, Brigadier. Ik blijf in elk geval eerbiedig. Ik hou zielsveel van die man. Daar kan ik me voorstellen. Ik heb menig, menig uur met u gesleten en genoten. En ooit een, heeft een uur met u me één enkele stond verdroten. Ja? Ik heb menig, menig plom voor u gelezen en geschonken. En lijk een bie met u, met u er Uitgedronken. Bravo. Ik wist niet dat de liefde voor Gezellen zo fanatiek was. Gezellen was een monument niet. En nu ligt dat monument aan gerussement. Waar is het door het dak van een Mazda dan nog? Van een cultuurschok gesproken. Daar kan die Japannen vanaf nu over meespreken. Goedemorgen. Uh, mevrouw de substituut, hallo. Zet u al aan? Een kwartier nadat ze van de Houwerstraat gebeld hadden. Zeg, waarom heb je mij niet wakker gemaakt? Om wat te doen. Ja, ik werk toevallig wel bij het parket. Vergeten? Ja, maar de brandweer verwittigen, de ontmijningsdienst erbij halen... en zorgen dat het plein hier met dranghekken wordt afgezet. Dat is toch politiewerk? Nou, wel, ik mocht bijna nergens door. Grondig werk. bravo. Ja, zoals altijd. Als Pieter van In iets doet... dat heb je vannacht wel ondervonden, zeker? Oh, macho... Uh, bom, Allee, hoe zit het hier? Hebben jullie al een spoor? En vier ploegen om de bewoners in een straal van 500 meter. Maar tot dusver heeft dat niet veel opgeleverd. En ook getuigen zijn er even mee. Nou, de mirakels zijn zeldzaam. De daders hebben het tijdstip van de explosie zorgvuldig gekozen. Om drie uur s'nachts is in bruggen even druk als op de top van de maand Everest. Zich, weet je wat ik op weg naar hier toevallig heb opgevangen? Wat dan? Dat deze bomaanslag aangekondigd zou zijn. Nou ja, dat ja, zou kunnen. Het verbaast u precies niet? Jawel, jawel, maar, maar... wat? Ja, wat? Maar Pieter van Inge gaat mij toch niet vertellen dat je wist dat dit zou gebeuren? Ja, dit daarom niet, nee. Hoe dit daarom niet? Oh, het is niet waar, hè, Pieter? Je waart op de hoogte en je zegt niks. En jij ook niet, Guido? Dat mocht je niet, mevrouw de dus... Substituut. Van wie? Ja. Kom, vrouwt, vertel, van wie? Waarin? Commissaris uh, de Kee. Het was allemaal maar om mee te lachen van brief Nostalgie die passé van een stelletje dagdromers. Ik weet niet hoe dat je het allemaal gezegd hebt, maar je ziet dat we nu staan. hè? Ja, op het Guido Gezellenplein dacht ik, commissaris. Och zwijg. Ze moest natuurlijk weer uw eigen goesting doen, hè? in plaats van zoals het stadsbestuur en ik zelf die brief ons serieus te nemen. Denkt u dat het die kerels had kunnen tegenhouden? Nee, misschien niet, maar nu konden ze gangen gaan zoals ze wilden. En wat staat ons misschien nog te wachten? Zeg Guido, was het de kerel die ja. jullie heeft doen zwijgen? De vraag stellen is het antwoord in een Wat zijn we nu toch voor praktijken? Ik dacht dat Laguerre de voor goed voorbij was. Mm -hmm. Brugge wordt bedreigd met bomaanslagen. En het parket wordt er buiten gelaten. Ja, en... en als het misloopt, de schuld in de schoenen van de ongeschikte schuiven. Is nooit anders geweest. Oh. En eh, ik moet Peter wat gaan helpen. Oh ja, ja. Neem me niet kwalijk, eh, commissaris. Ja, ja dier. Eh, De brandweercommandant wil ons dringend spreken van in en mij. Oh, ja. Nu? Ik zie hem toch niet. Hij zit waarschijnlijk in zijn combi. Als u ons wilt verontschuldigen. Ja, nou, ga maar. Maar uh, we spreken aan elkaar, hè, van in, uh, zoals we willen. Uh, hebt u een minuutje voor mij, commissaris? Ik doen. denk dat wij ook eens moeten praten. Ah, uh, goed. Nee, maar ik heb vermoed het misschien... Wat is dat, de brandweerkommandant? Ja, het was het beste wat ik kon bedenken om je van de keten te verlossen. Het heeft eens gewerkt. Bedankt voor de redding. Waar gaan we nu naartoe? Met de commandant is er niet. Maar een kombi waar eens rustig kunnen praten, die vinden we wel. Die bomaanslag doet je zaak geen goed, Pieter. Nou, mijn zaak wel. Ik wil zeggen dat het Key nog een reden geeft om jou de Zwarte Piet door te schuiven. Nog een reden? In het onderzoek naar de moord op die Duitser, dan Schiet. Wat brief? De procureur maar... wordt ongeduldig, Pieter. De laat van de technische recherche heeft gisteren toevallig een gesprek opgevangen tussen de Kee en de procureur. Huh? En hij dreigt ermee het onderzoek over te hevelen naar de B.O.B. als de politie niet snel resultaten boekt. Ah, meneer vindt dus dat het niet rap genoeg gaat. Blijkbaar niet, nee. En de Kee wordt ook zenuwachtig, je hebt het wel gehoord. In verband met die dode mof ben ik erachter gekomen dat hij de hele avond in de Mayflower heeft ja. gezeten. Mogelijk, alhoewel die het ontkent, in het gezelschap van de PDG van Travel International. Ja. En zeker samen met de Nederlandse toeristenen, frinkel of vinkel. En dat noemen ze dus niet ja. snel ja. resultatenboeken. Ja, ik weet het, maar ik wil je alleen maar waarschuwen. Uh, niet alleen daarvoor trouwens. Heeft de Keen nog iets in zijn mouw zitten? Uh, het gaat over Hannelore, Pieter. Wat? Heeft zij ook klachten? Nee, nee, juist niet, heb ik de indruk. Het klikt weer tussen jullie, hè? Dat de vonkeraar afvliegen zijn maar gerust. Dan is je keuze dus eindelijk gemaakt. Keuze? Nee. Hoe lang gaat dat nog duren, denk je, voor Anne Loren?. erachter komt dat je ook met Apache ligt te scharrelen. Blijf van twee walletjes eten, Pieter. en binnen de kortste keren sta je weer alleen. Hoe weet ik? Ik wil je alleen maar waarschuwen. Uh, niet alleen daarvoor trouwens. Nee, heeft de koe nog iets in zijn mouw zitten? Uh, het gaat over Hannelore, Pieter. Wat? Heeft zij ook achter? Nee, nee, je wist niet, hè, de indruk. Klikt weer tussen jullie, hè? Dat de vonkeraar afvliegen zijn, maar rust. Dan is je keuze dus eindelijk gemaakt. Keuze? Nee. Hoe lang gaat dat nog duren, denk je, voor Hannelore erachter komt... dat je ook met dat pasja ligt te schaaren. Blijf van twee walletjes eten, Pieter... en binnen de kortste keren sta je weer alleen. Goed beter. Goedemorgen, Guido. Ja, hey Peter. Goed geslapen? Dat komt beter, komt beter. Maar het leven is een krijgsbanier. Door goede en kwade dagen gesleurd, gevlekt, ontvallen schier... ...kloekmoedig, voorwaarts dragen. Ah ja, bon, en dan is er koffie zeker? De... Ai, ai, ai. Altijd zo prozaïs doen, hè. zo nuchter. Piet, poëzie, poëzie dat geeft het leven kleur. Zo te horen heeft de bomaanslag van gisteren... ...niet alleen dat standbeeld een flinke schok gegeven. Ja, ik ja, geef toe dat mij dat iets gedaan heeft. Ja, ik, ik voel me geraakt, echt. Ik heb gisteravond wat roost gezocht in de verzamelde werken van onze grote dichter. Beter ja. die klank, die woordkeuze. Dus. Ten, ten is van u hier nederwaard geschilderd of geschreven... mijn moederke, geen beeld. Er is geen beeld van u gebleven. Geen tekening, geen... Ja, over en geen... vertrouw je poëtische ontboezemingen maar aan uw pc toe. <laughs> Ik zal me wel met het puinruimen bezighouden. Ja, het schijnt al plink druk te zijn aan het plein. Gezelleplein. toeristen. Ja, zoiets. Vraag me af hoe lang het gaat duren voor we de eerste gehalveerde gezellende in de souvenirshop zullen zien liggen. Morgen commissaris. Bruino. Brigadier. Ja, eh, Bruino. Heb me laten roepen? Ja, jij en Karin moeten vandaag de stad in. Ah, voor? Hotelfiches controleren. Checken of er ergens een Nederlander logeert die naar de naam Frinkel of Finkel luistert. Meer weten we niet. Ja, anders had ik het u toch wel gezegd. En probeer ook eens wat aan de wet te komen over Muller. Maar, uh, die Duitser van de Blendeezelstraat. Ja, en die het niet meer kan navertellen. Ah, huh? is die dood? Ja, van gisteren. De twee hebben zeker met elkaar te maken gehad. Maar hoe en wat is nog ver van duidelijk. Dus als je iets opvangt, onmiddellijk doorgeven. Oh, kom in orde, commissaris. Peter. In verband met die Muller. Ja. Ik heb contact opgenomen met het boendescriminaal... Ach zo. Ja. En wat zeiden ze daar? Schade, we hebben is niet ah, ja, ja, je weet er <laughs> toch. Altijd zo negatief over onze Oosterburen. Nee, nee. ze hebben beloofd mee te werken. Ze willen zelfs van die mensen naar hier sturen. Nou, gelijk de twee vorige keren zeker. En vier jaar blijven, Dankeschön. <laughs> met van in. Een... Jawel. Nu? Zoals u weer de Kee? Dierix, of ik onmiddellijk op zijn kantoor wil komen. Een onderzoeksrechter die inviteert. Kan best een gezellig babbeltje worden. Nee, commissaris, u hebt geen enkel excuus. U hebt een initiële fout gemaakt. Excuseer, meneer de onderzoeksrechter, maar ik zie niet in de hoek. Heeft commissaris de Key u niet op de hoogte gebracht dat er een dreigbrief van het mouvement Wallon revolutionair was toegekomen? Ja, dat wel, ja. Maar en hij... heeft hij niet gevraagd alles in het werk te stellen om hem de pas af te snijden? Hij wou dat de zaak onderzocht werd, ja. Wel dan. Het spijt me maar hoezeer ik ook mijn best doe. Ik ben nog altijd niet in staat tot enige vorm van bilocatie. Tot wat? Gelijktijdig aanwezig zijn op twee verschillende plaatsen. Ik kan niet op hetzelfde ogenblik en de moordenaar van een verdachte Duitser opsporen... en achter een bende communautaire mafkezen aangaan die terroristen willen spelen. Ten eerste adjunct commissaris is het nu wel duidelijk dat er van spelen minst sprake is. Ten tweede blijkt uit een dossier dat ik van de staatsveiligheid heb ontvangen... dat wat u een bende mafkezen noemt, niets meer of minder is dan een gevaarlijke terroristische groepering... En ten derde, bevestigt u door uw houding en uitspraken wat ik al van bij het begin van ons gesprek heb aangevoeld. U hebt deze zaak volledig verkeerd ingeschat en blijkgegeven van een ongehoorde nonchalance die ik niet zonder gevolgen kan laten. Wat wil u daarmee zeggen? Ik heb een collega in Luik gevraagd een onderzoek in te stellen naar de activiteiten van het MWR. Parallel met de opdracht die ik heb gekregen? Die u hebt gekregen, maar tot op heden duidelijk hebt verwaarloosd. Uitgesteld zeg ik, uitgesteld omdat ik geen tijd had. En omdat... omdat de... ze u niet zinde, Omdat u liever de pseudo uithangt. Die tot een stuk in de nacht in baars rondhangt... in plaats van u ook bezig te houden met zaken... die een rationele en gedegen aanpak vereisen. En minder aanleiding kunnen geven tot uitspattingen van welke aard ook. Bedoelt u nu dat... U... Wat ik bedoel is u maar al te duidelijk, adjunct commissaris. Bespaar me de dus zenante situatie... waarbij ik me verplicht zou zien u te wijzen... op de uitwassen in uw privéleven. ...en de manier hoe die u functioneren bij de politie mogelijk beïnvloeden. Bovendien... Dat neem ik niet. Godverdomme, nee. Bovendien, zeg ik, wil ik niet... Heb ik dan beroepsfout gemaakt? Zeg het dan. Maar met het hoe en het wat van mijn privéleven heeft niemand zaken. Zelfs geen omhooggevallen onderzoeksrechter. Is dat duidelijk? Ik maan u ten zeerste aan uw kalmte te bewaren, adjunct commissaris... ...en te beseffen tegen wie u spreekt. Dat besef ik goed. Ik verdomme maar al te goed. Ik het verder maar uit zoals gewild, Maar ik luister niet meer... Kommissaris! buiten! Commissaris! Commissaris, kom terug! Ja, ja, ja, ja, ja, ik kom, ik kom, ik kom, ik kom. Mario? Ja? Ah. Commissaris? Is Natasha daar? Uh, ja, ja, man. Ja, Direct, ik wou alleen zeggen dat de flower De mensen... dinsdag sluit, dat weet ik, maar ik sta hier niet zomaar te bellen, hè. Roep Natasja, zeggen. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Iets drinken? Zeg eens. Zeg, scheelt er iets? Ga ze zo kort? Mario. Stop. Sorry. Natasja. Ja? Holk. Holk? Maar, Peter. Ja, o, generaal, weet je. Ik dacht al, ik hoor uw stem. Alles goed? Verre van, kind, verre van. Oh, komt lieve Pieter troost zoeken bij Natasja. Boven, hè? In, mijn, in mijn kamer, ah, mooi nonno. Nee, nee, wacht daar maar even mee. Ik ah, ja. moet nog even bekomen. Werk ja, moeilijk? Ja, werk zelf niet. niet de even. mensen die het moeten Colisaaris, doen. Commissaris, er is telefoon. Hier, voor mij? Ja. Hoe weet je dat ik... Wie is het? Een vrouw, Merthus of Martes of zoiets? Shit! Een vrouw? Wie, wie is dat, Pieter? Ja, zeg maar stil. <lacht> uh, hallo? Pieter? Ah ja, w wat nieuws? Dat zou ik beter aan u vragen, hè? Jij bent daar precies niet alleen? Natuurlijk niet. Hier is toch altijd volk? Schoonvolk? De Hannelore, doe niet flauw, hè. Ik ben hier om te werken. Of wat dacht je? Uh, waar belt je voor? Ze verwachten ons straks op het stadhuis. Wie? Jij, ik, de K en nog een aantal waarschijnlijk. Crisisoverleg na de bomaanslag. Tot straks. Ik ga het aan u vragen, hè? Gij bent dan precies niet alleen? Natuurlijk niet. Hier is toch altijd volk. Schoon volk? Hanne Loren, doe niet flauw, hè? Ik ben hier om te werken. Of wat dacht je? Uh, waar belt je voor? Ze verwachten ons straks op het stadhuis. Wie? Jij, ik, de Gay en nog een aantal, waarschijnlijk. Crisisoverleg na de bomaanslag. Tot straks. Mm. Sorry hè, dat ik u niet vergeten had. Wan? Wel, dat ik naar de meiflower moest. Ah, oh, maar dat was toch voor het werk? Ja? ja, ja, ja. Maar je zou het misschien kunnen denken. Wat? Oh, laat maar. Ik heb Mario nog eens op de rooster gelegd. Mario? Was het geen Maria? Schatje... Ja, ik... zwijg maar. weg kijk daar. Commissaris... Mevrouw de substituut, Constant. vanin. Goed dat je er twee zijt. Het hele schepencollege is opgetrommeld. Uh, Kom maar. Ja. Nee, dat wil ik. Ja, maar, laat ons nu deze vergadering daar toch eens voor gebruiken. Gaat u zitten, mevrouw de substituut, de, mijn heren. Ja, dankjewel, meneer de burgemeester. Uh, excuseer dat we een beetje te laat zijn. Juist op tijd, commissaris, juist op tijd. We willen net beginnen. Oh, dank u. Mevrouwen, mijn heren, de zaken. Het hoeft natuurlijk geen betoog, maar ik meen dat ik als burgemeester de plicht had het college in spoedzitting bijeen te roepen. Omdat de toestand bijzonder ernstig is. De bomaanslag op het beeld van Gido Gezelle is duidelijk het werk van extremisten. En wat hun doel is, slaat ook geen twijfel. Ze willen bruggen treffen in zijn meest vitale activiteit. Het toerisme. Ja. En daarom heb ik ook commissaris de Kee, adjunct-commissaris Vanin en mevrouw de substituut Martens op deze vergadering uitgenodigd. Ja, excuseer, dat snap ik absoluut. Als er daarover opmerkingen zijn, Bennings, dan wil ik die nu graag horen. Wel, meneer de burgemeester, ik dacht dat de politie een uitvoerende taak had. Als er al maatregelen moeten genomen worden, dan is het toch aan ons het college om die uit te dokteren. Dat, dat is ook zo. Maar ik stel het advies op prijs van deze mensen. Oh, oké. Okay. Zolang het bij een advies blijft, voor mij geen bezwaar, natuurlijk. Dank u wel, collega. Ah. Ja, waarom? Ja, waarom? Maar geen het al goed. Hè? De zaak is: we moeten het toerisme koste wat het kost beschermen. Ja, neem me niet kwalijk, Pierre, maar loop je niet wat te hart van stapel? Nou, wat er al gebeurd is? Niemand heeft die aanslag opgeheist. Niks laat vermoeden dat er nog anderen zullen volgen. Misschien heeft iemand gewoon een hekel aan hier door gezellig. Ik zou die hele zaak toch zo niet Echt? al te lichtzinnig opnemen, collega de Ruiter. Vandalen maken namelijk, ja maar luister, die maken gebruik van spuitbussen en niet van bommen. Ja, ja, ja. Als er al extremisten aan het werk zijn, dan lijkt het mij duidelijk dat ze de toeristische industrie trachten te ontwrichten. Ja. Welke andere keuze hebben ze. He? We hebben geen ambassade, geen luchthaven en geen migrantenprobleem. De monumenten zijn de Achillespees van onze stad Brugge. We moeten de regio die tijd onder ogen zien. Ja, tenzij mijn collega Kleinwerk hier uh, meer weet dan hij laat blijken, natuurlijk. Nee, nee, tuurlijk niet. Ja, ja, ja, ja. Maar beseft u wel hoe groot Brug's patrimonium is? Beter dan wie ook, hoor. wel dan, als we al die monumenten dag en nacht gaan moeten laten bewaken... Ja, ja, maar, ja, maar, kijk... Vorderde alle politieagenten van papierwerk op en de zaak is toch geregeld? Ja, we hebben dat met de euro 2000 ook gedaan. En we hebben mij geen last gehad. We zijn toch ja ,AH andere bezig dan over voetbal. We, we kunnen ook een burgerwacht optrommelen. Ik ken een boel bruggelingen die belangeloos zouden medewerken. <coughs> oh. Ja, en als dat niet deelt, kunnen we nog altijd een beroep doen op de para. <clears throat> ja. <trare> ja. De ja, maar... ja, jongens, ja. dat gerul gaat hier nog lang duren. Dat zijn politiekers, hè? psychopaten, ja. De tijd zijn zonder ik vraag me af of de schepen van sociale zaken mijn voorstel ook belachelijk zou maken als van een partijgenoot kwam. Dames en heren, alsjeblieft. Laten we elkaar niet in de haren vliegen. Ja, inderdaad. Dat lijkt me nu ook wel het laatste wat we moeten doen. Maar als ik vragen mag, meneer de burgemeester, hoe ver staat het onderzoek als je, als je nu eigenlijk? Als mij niet verhis, meneer de burgemeester, is toch daarom dat je de mensen van de politie uitgenodigd hebt, of niet misschien? Absoluut, collega. Nou, Commissaris... Kunt u enige toelichting geven? Uh, ja, uh, well, uh, ik stel voor dat ik dat overlaat aan collega Van hier. Als hoofd van de bijzondere recherche van de Brugse politie is hij belast... met een onderzoek in verband met de bomaanslag tussen... Uh... Uh, uh, wat? Uh, ja, ja. Uh, uh, natuurlijk, natuurlijk. Uh, kijk, uh, uh, meneer de burgemeester uh, Schepenen... Uh, het is een feit dat we in Brugge althans geen terrorisme gewoon zijn. Ja. Nee. Ja. Sorry, ik, ik, heb ook, ik heb dan ook besloten om zo snel mogelijk de staatsveiligheid te contacteren... en hen te vragen ons een lijst te bezorgen van alle extremistische groeperingen... die tot een dergelijke aanslag in staat zijn. Over een paar dagen verwacht ik een verslag van de ontmijningsdienst en mijn assistent... ...coördineert het buurtonderzoek. Ja, dus commissaris, met andere woorden, echt veel is er nog niet gebeurd. Collega Kleinwerk, laat de commissaris tenminste minste uitspreken. Dank u wel, burgemeester. In samenwerking met de bevoegde diensten... ...hebben we een inventaris opgemaakt van alle belangrijke monumenten. De Rijkswacht heeft zijn medewerking toegezegd... ...en het leger stuurt ons deskundig personeel. Zo zullen de gebouwen zo vaak als mogelijk... ...gecontroleerd worden op explosieven. Alle gebouwen? Ja, een beperkte selectie natuurlijk, als ik even mag tussenkomen. De gebouwen die met een elektronisch alarmsysteem zijn beveiligd... ...controleren zichzelf, als het ware. Op die manier kunnen we alle musea, het stadhuis, het Belfort... ...en een aantal kerken schrappen. Ja. Oh, wat blijft er dan nog over dat opblazen waard is? Oh, en nog iets... Als die terroristen een bomauto op de markt plaatsen, dan kunnen jullie nog jaren zoeken. Zo? Ja, op het moment dat nog klokken. Ja, ja direct... Pieter, wat vind je daarvan? Ja, die Ros heeft natuurlijk gelijk. Ah, ja. De politie staat in feite machteloos, maar dat kan ik hier toch niet okay. verkopen? De vroede vaderen gaan akkoord met de maatregelen die ik heb voorgesteld. En leggen zich neer bij het feit dat er voorlopig niet veel meer kan ondernomen worden. Ja, en de burgemeester heeft dus een goed als carte blanche gegeven... ...door ervoor te zorgen dat de gemeentepolitie de zaak oplost. Maar het zou nog aan mankeren dat het hoofd van de politie... ...zijn eigen volk een tweede rangsrol zou laten spelen. Dierik's eat your heart out, man. Allee, een goede reden om iets te gaan drinken in L'Estaminé. Onder Andrea. Ah, en welke dan nog? Een vraag waar ik al van daar straks mee zit. Ja, en die vraag is? Hoe wist jij dat ik in de Mayflower zat? Oh, maar beter toch. Van wie anders dan van Versailles?